voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Carwai, maak het mooier. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor 65 euro. Met duizend extra punten voor members. Mediamarkt.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 The weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend! Hoi Hilke! Slam. Slam. Hilke Boersma. Nieuwe Bruno Mars komt eraan zometeen. I just might. Ook uh, Will I Am en Britney Spears scream en shout. En nu even een opwarmetje voor de Nineties 500. Two brothers on the fourth floor. Boost your Nieuws, de IJS Might hier bij Slam. Slam, your weekend. Zondagmiddag, 8 minuten over 2 op deze heerlijke zondagmiddag, 22 februari. En er komt dan toch een einde aan de Olympische Winterspelen. Vanavond om half negen is de sluitingsceremonie en ze kunnen op ieder moment beginnen. De ijshockeyers. Canada tegen de Verenigde Staten gaat zo meteen beginnen. En wat hebben we toch goed gedaan als Nederland zijn. Hè? Gewoon op de derde plek, op de medaillespiegel. Boven ons nog Noorwegen en de Verenigde Staten. Maar laten we ook zeker beseffen, Italië gewoon onder ons. Zweden onder ons. Zwitserland, Oostenrijk. Een hoop landen waar je toch uh, eerder zou verwachten... dat ze het goed zouden doen op de Olympische Winterspelen. He, hebben we het toch uh, lekker gedaan uh, dit jaar als Nederland zijn, uh. En ook een uh, mooie dag in de eredivisie. De laatste paar minuten zijn bezig bij Twente tegen FC Groningen. Dat uh, lijkt een 2-1 te worden voor de FC Twente. En zometeen waarschijnlijk in nat gras in de Galgenwaard. Want het uh, regent al de hele dag in Utrecht. Uh, FC Utrecht tegen Pek Zwolle zometeen om half drie. Uh, Guard Eagles speelt ook om half drie tegen Heracles. Heracles dat echt aan de bak moet. Want helemaal onderaan in de eredivisie. Later vanmiddag om kwart voor vijf AZ tegen Sparta Rotterdam. En om acht uur Feyenoord tegen Telstar. Je blijft ook bij Slam natuurlijk op de hoogte. Het weekend van Slam met zometeen een van de nieuwste tracks... van restaurant DJ uit de Slammings Marathon, Oliver Heldens. Lady, hear me tonight, komt eraan. Now Will. I. M en Britney Spears. Bring the action. When you in club,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 and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying you know, all we are we are we're now, now rocking with will i amen pretty bitch oh yeah. oh yeah oh yeah oh yeah bring the action rock and roll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 Altijd leuk om uh, met de kennis van nu zeg maar uh, fragmenten van vroeger terug te kijken. Bijvoorbeeld uh, oude journaals. Uh, altijd leuk om te zien hoe we dan anders over bepaalde dingen dachten. Zo kwam ik een uh, fragment tegen uit 1998 van het NOS journaal. en uh, was toen een nieuw apparaat. Namelijk de mobiele telefoon. Voor het eerst kon je gebeld worden buiten je huis. Dus zonder uh, bedraden verbinding. Uh, overal gebeld kunnen worden door een mobiele telefoon. Hoe dachten we toen over de mobiele telefoon? Het journaal ging toen de straten op en vroeg het aan, aan random voorbijgangers. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want uh, ik word toch niet uh, gebeld of zo. Ben je op de aan en fietsen, dan word je gebeld. <lacht> ik heb gewoon gewone telefoon waarvoor moet ik een mobiel hebben. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar moet dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens... Uh... Onderweg, als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden, of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Ja, zo'n antwoordapparaat, dat kostte al zoveel tijd. Ja, we hadden geen idee wat de schermtijden zouden worden later. Uh, de jaren 90. We gaan terug naar de jaren 90 met de Slam 19500. Je kan stemmen op slam.nl op al jouw favorieten. En zometeen even een suggestie voor de lijst. Uit 1996. Mark Morrison komt eraan zometeen met Return of the Mac. En dit is de nieuwe Taylor Swift, Open Light. I had a bad habit.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 een open light hier in het weekend van Slam. Hij is uh, een van de grootste techno-dj's ter wereld... en hij pakt deze week de X Marathon Track of the Week... met niet, nou laten we zeggen, niet per se een soort techno-nummer. Nee, het staat best wel ver van hem af. Wel een leuke track. Uh, over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen hier. En ook Harry Styles, komt er Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap.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 Koop niet alleen sparen, maar ook bussparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop, zappels Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Half drie, goedemiddag. Slijmweerbericht van Weer Online. Vandaag begon overal nat, maar in de loop van middag is het droger. Temperatuur vandaag tussen de 8 en 12 graden. Morgen kans op Zon. En dan verkeer van Flitsmeister. Vertragingen op de A12 richting Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar 11 minuten en de A76 richting Keulen. Tussen Sippelveld en de grens met Duitsland. Daar 9 minuten. Boers Nieuwe Harry Styles komt eraan. Aperger, ook Dinoro, Justy en Jack Style. Dit is Turn the Lights Off bij Sleim. We gaan terug naar de 90's. 90, 500. Saskia, heb je een beetje een lekker weekend? Ja, lekkers. Een ja? beetje rommelig. Met de verwarming bezig en alles. En, uh, Ach nee, is de, is, gewoon... is de verwarming stuk? Nee, nee. Andere ketel erop. En de afvoer moest even aangepast. Okay. Dus, uh, nee, gelukkig niet <laughs> met die kou. Hè? Nee, deze tijden uh, ben je net een beetje te vroeg. Want volgende week wordt nee. het wel uh, lekkerder weer. Hey, uh, Saskia, jij hebt net je stemlijstje gemaakt, denk ik, hè? Ja, ja, klopt. Wat zijn jouw favorieten van de jaren 90? Ja, het blijft toch altijd maar Underworld, hè? Underworld. Altijd. Ja, ja, Underworld, ja. Boneslippie. Ja, dat blijft toch de, de beste of, hè? Ja, ja de, de vraag bij, bij Underworld is niet of ze erin staan, maar hoe hoog. Maar daar komen we vanzelf ja, wel achter. Precies. En, en wie, ja, staat nog, wie staat er nog meer op je lijstje? Um, uh, hardcore Vibes. Van Doen. Ja, van doen heb ja. ik erop staan. Terug naar de jaren negentig. Uh, vanaf en... 1 maart is de Slam ja. 9500. En welke nog meer, Saskia? Zekers. Je had er nog eentje aan horen. Ja, nog eentje. Okay. Uh, everything uh, everything not girl. That's the girl, ja. Met wissel oh, ja, die. Ja. Ook, uh, ja, ja, daarbij ja. kan ik ook wel met zekerheid uh, zeggen dat je die uh, gaat horen. Uh, vanaf Zekers. 1 maart zijn we los met uh, de bij hyperslam slam. je voor het stemmen, Saskia. Zeker, heel graag gedaan. En we gaan met veel plezier luisteren. Hè? Nou, super gezellig. Stemmen doe je dus op slam.nl, de 90s 500. Zometeen even terug naar 1996 met Mark Morrison. Take no Christmas for me, I'm told. To and drinks go straight to my knees, I'm so. en Golding en Miracle. Hilke Boersma. Zo meteen hier de nieuwe Slammings Marathon Track of the Week. Dat is nieuwe muziek van techno-held Reinier Zonneveld. En nee, het is geen hele duizere techno-track die hij heeft uitgebracht. Hij heeft een samenwerking met de producer Gordo... En hoe hij met Gordo in contact kwam, dat is nogal een beetje een apart verhaal. Hij heeft onder een geheime alias Gordo gemaild. En Gordo had dus geen idee dat hij met Reinier Zonneveld te maken had. Ik heb, ik heb ooit met, uh, met Gordo, met diamanten is echt een naam. Hij uh, is een hele goede producer. Uh, ooit een jaar geleden met ADE een keer met een studio sessie mee gedaan. En daar was al van alles uitgekomen en dat was op zich allemaal wel lachen en dat hebben we nooit meer afgemaakt. En toen had ik op een gegeven moment een Itale disco-trackje gemaakt met dat vokaaltje, dus op in het Spaans. En dacht van ja, ik kan het nu wel gaan uitbrengen, maar dat slaat natuurlijk op kaas. Dus we moeten even kijken wat ik hier doe. <lacht> <lacht> dus de hele keer had ik die naar Gordo gestuurd, uh, onder een andere naam inderdaad. En uh, die heeft toen aan die trackje te werken. En op een gegeven moment ben ik hem op en ik zeg van joh. Weet uh, je van wie de track was. Dan een beetje lachen en zei, ja, dit is een uh, banger, bro, zegt hij. Dus uh, ik ging even mee aan de slag nog. Die heeft er een paar maanden aan gewerkt nog. En toen kwam hij terug met die laatste versie. En dat is hem geworden uiteindelijk. Ja, leukere, bijzondere track is het geworden deze week. Dus de Slam X Marathon, track of the week. Nieuwe muziek van Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco komt eraan. Nou, Mark Morrison, was je klein. Contigo, que estás y pasties. Coco, tú me tienes loco, loco. Contigo, que estás y pasties. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop.